7 uur, na wel met het NOS-journaal. Het tijdelijke staakt het vuren in Syrië... is vandaag op de eerste van vier dagen al geschonden. Het leger en de rebellen beschuldigen elkaar... over en weer van schending van het bestand. Vanochtend leek het nog goed te gaan, na een etmaal van hevige gevechten verstonden het geweld. Maar tegen het middaguur werd er weer zwaar gevochten rond de militaire basis op de weg tussen de hoofdstad Damaskus en Aleppo. Hier zouden twintig doden zijn gevallen. En in Damaskus zelf ontplofte een autobom in de buurt van een kinderspeelplaats en een moskee met vijf doden en 32 gewonden als gevolg. De politie heeft een 18-jarige man uit Enkhuizen aangehouden voor brandstichtingen. Hij zou van de zomer onder meer een leegstaande school in brand hebben gestoken. Er waren plannen om daarin een moskee te vestigen en daar was veel verzet tegen. Of de brandstichting daarmee te maken had is nog niet duidelijk. VVD en PvdA willen de premie in de zorg laten afhangen van het inkomen, zeggen bronnen in Den Haag. Daardoor kan de zorgtoeslag verdwijnen. Ook gaat de derde schijf van de inkomstenbelasting naar verluid in 2014 omlaag van 42 naar 38 procent. Het hoogste belastingtarief gaat van 52 naar 49 procent, maar dat gebeurt later. Op een vlucht van Oeganda naar Schiphol is een vrouw aan boord van een KLM-vliegtuig bevallen. Haar nationaliteit is niet bekendgemaakt. Het cabinepersoneel heeft de vrouw geholpen bij de bevalling. Direct na aankomst op Schiphol zijn de vrouw en haar andere drie kinderen naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw was met man en kinderen op weg naar Canada. Moeder en baby maken het goed. De edities van de Tour de France van 1999 tot en met 2005 krijgen geen winnaar, heeft de UCI besloten. Lance Armstrong won die jaren, maar vanwege de dopingaffaire zijn zijn overwinningen geschrapt. De bazen van de Tour de France hadden al geadviseerd om de zegens vakant te laten, omdat ook een aantal nummers twee zijn betrapt op doping. Het weer vannacht in het binnenland enkele graden vorst. Morgen overdag in het noordwestelijk kustgebied buien. Elders overwegend droog met wat zon. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. ANUB, ah, verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat nog wel een korte file... bij de Schipholtunnel, tunnel drie kilometer. Er is daar een vrachtwagen gestrand. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A10 West naar Zaanstad, een ongeluk in de Koentunnel. Drie kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht. Dan de spoorwegen. Tussen Zwolle en het Harder rijden geen treinen, maar bussen. Tussen Amersfoort en Apeldoorn ligt de treinverkeer stil. Het heeft te maken met een gestrande trein. De vertraging kan in alle gevallen oplopen tot een uur. We zitten al in de 70ste minuut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 Stil, sterk werk. Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Welkom. En ik praat tot 8 uur vanavond in dit literaire programma met Sophie Zeilstra. Welkom, Sophie. En ik ga met je praten over je roman Margot. En dat is een roman over Margot Frank, de zus van Anne Frank. Een roman die gaat over de beslissende herfst van 1941. Het is een roman, maar gebaseerd op een uitvoerige research die je hebt ja. gedaan, waar we het ook over zullen hebben. Eerst even. Het is tenslotte radio, dus ik zou je willen vragen om het omslag even te beschrijven. Want wat zien we hier? We zien twee meisjes op de rug gezien met identieke badpakken aan. Ja, en dat zijn uh, Margot en haar zusje Anne. Margot is daar negen en haar zusje die is uh, zes. En ze zijn op het strand in Zandvoort. En Otto Frank heeft ze gefotografeerd. En het is oorspronkelijk een zwart-wit foto. Maar deze foto is voor de omslag uh, ingekleurd. In uh, pastelkleuren en de uh, badpakjes een beetje in bruinachtige tinten. Dus um, er is wel wat. Uh, ze zijn wat opgefrist. Uh -huh. Waar ben jij die foto tegengekomen? Um, op, het, uh, op, op internet zijn alle foto's van de zusjes Frank uh, te vinden op uh, Beeldbank. CO2 En ook bij Getty Images kun je ze uh, vinden. Het is een hele bekende foto. Even over dit, uh, uh, dit boek. Het is gebaseerd op, uh, op, op research. Um, dat heb je trouwens eerder gedaan. Hè? Want laten we daar om te beginnen maar eens even over hebben. Je hebt een, je hebt een roman geschreven, ook Mevrouw Couperes. Ja. Het gaat over de vrouw van Louis Couperes. Mm -hmm. Hoe ging dat verhaal? Ja, hoe ging dat verhaal? Um, ik wilde eigenlijk uh, gaan schrijven over Louis Coperes. Want uh, hij heeft uh, in elf maanden tijd heeft die stille kracht geschreven... en langs lijnen van geleidelijkheid. Toen hij op bezoek was in Indië, Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. En uh, dat leek mij uh, boeiend om te kijken... wat. ik had niet concrete plannen, maar om te kijken uh, hoe dat jaar verlopen was... En daarvoor ging ik naar het Letterkundig Museum. En daar vroeg ik uh, de brieven op van Louis Couperus En die kreeg ik tot mijn verbazing eigenlijk uh, ook uh, direct. En die heb ik toen uh, zitten lezen. En tussen die brieven zaten ook briefjes van, en brieven van Elisabeth Bout. Elisabeth Couperus, zijn vrouw. Ja. En in een van die brieven las ik dat zij uh, verlamd was. En dit was dan al uh, na terugkeer in Nederland... En dat beeld, opeens drong het beeld ze gaan mij op van een vrouw die verlamd in een stoel zit. En dan en ook de vraag: uh, wat is er gebeurd? Wat is daar de aanleiding voor geweest? En zo verplaatste eigenlijk. Uh, uh, ja, Elisabeth Couperis uh, werd mijn, mijn hoofdpersonage. En ik vraag dat ook omdat eigenlijk heb je met Margot Frank natuurlijk een beetje hetzelfde gedaan. Zij is het... Ja. Bekende zusje ja. van Anne, maar we ja. weten eigenlijk helemaal, helemaal nee. niets over haar. Nee. Even nee. over mevrouw Koperis. Je zegt: ja. uh, ik, heb, ik, heb de, ik heb die brieven gelezen. Ja. Die heb je in het Letterkundig Museum gelezen. Ja, dat klopt. Maar ja. hoe, hoe, de echte brieven? Kreeg ja, de je. echte brieven. Ja, daar, daar was ik, uh, ik weet niet of het nog steeds zo is. Ik weet dat ze bezig waren om ze op fiche te zetten. Maar ik kreeg de map met de brieven in handen. Uh, en dat is al, als je zo van iemands werk houdt, een belevenis op zich. Ja. Want dan heb je de, ja, de, de oorspronkelijke brieven van hem in handen. En dat waren vaak, uh, was het op briefpapier uit hotels... En eh, je kon ook zien dat zij toch ook wel enigszins zuinig eh, trachten te doen. Want ik geloof dat dat niet altijd lukte. Want hij schreef eh, eerst horizontaal en dan schreef hij er verticaal nog eens overheen. Nee, Waardoor het ontzettend moeilijk leesbaar was. Maar hij had een mooi handschrift, dus dat scheelde. Maar daar begon het. Uh, ja, maar je kreeg ze zomaar? Ik kreeg ze zomaar, volstrekt. Ik vraag ja. me af of dat nooit. Dus je meldde ja. je met letterkundige ja. ze, mag ik de brieven ja. van kopiëren ja. slepen? Ik moest wel ergens een krabbeltje zetten, meen <laughs> ik. Ja, dat dan weer wel. Maar uh, ja, dat was toch reden genoeg om mij uh, de map te overhandigen en succes daarmee. Um, wel aan een, ik, als ik me voor de geest sta, wel aan een speciale tafel of zo. Dus het was wel een soort. Het besef dat het iets bijzonders was. Dat was er wel. Maar, maar je had geen handschoenen geen aan? Geen handschoenen aan, of... geen speciale temperatuur. Dus als geen, je een kopje uh, koffie eroverheen. hebt. Ja. Nee, ja, nee, nee, heel wonderlijk. Uh... Maar wel een mooie tijd, hè, want het kan echt niet meer. Nee, hoor, dat kan echt niet meer. Nee. Ja, geweldig. Geweldig, ja. En even nu over, over Margot Frank. Ja. Wanneer dacht je, ik ga over, over haar een, een, een boek maken? Wat weten we eigenlijk over Margot? Ja, we kennen haar natuurlijk uit, uit het... Uit het dagboek uit van Anne. het dagboek van, Anne. van Anne. Ja. Ja, we, we weten uh, uh, dat ze uh, slim is en uh, beheerst en um, hard studeert. Maar daar houdt het eigenlijk mee op. Uh, of hield het mee op, hoop ik. Want uh, meer weten we niet van haar. Hoe was de relatie uh, tussen de twee door de ogen van Anne? Uh, door de ogen van Anne denk ik dat zij zich uh, wel afzette tegen haar zusje. Omdat uh, Anne wat rebelser was dan Margot. Maar. Mijn inschatting is dat het uh, is zoals zusjes zijn onderling. De oudste verantwoordelijk, de jongste speels. En het krachtveld wat daartussen ontstaat. Maar wat weten we verder over? De? Ze, zijn in, ze zijn in de jaren 30 naar Nederland ja, gekomen. Ja, 33. En uh, ze zijn in Frankfurt beide geboren. maar is in Frankfurt geboren in 1926. Zij uh, woonden daar in een. Uh, Um, nou een mooie wijk ik ben daar ook geweest in Frankfurt veel dokters en advocaten en ze ging daar naar uh, de basisschool maar omdat Margot ouder was dan Anne... had zij ook eerder last van de tijd waarin zij leefde om het uh, zo te zeggen ook in Frankfurt ook in Frankfurt al misschien juist uh, in, natuurlijk in Duitsland ook in juist natuurlijk eigenlijk ja ja, ja. zij uh, haar ouders gingen op een gegeven moment verhuizen. en hebben haar naar een andere basisschool uh, laten gaan. in de hoop dat zij daar minder last zou hebben van haar Joodse afkomst. Maar daar... wat, wat heb je daarover ontdekt uh, en wat voor last zij uh, had? Uh, nou, wat, wat voor last daar had. Ze begonnen eigenlijk al, uh, ik geloof na Pasen 1933. met de Joodse leerlingen apart te zetten van de niet-Joodse leerlingen in een lokaal. En daarvoor schijnt er wel een soort aanloop te zijn geweest van. van uh, van, ja, buitensluiting, maar niet zo concreet. En toen het zo concreet werd, was het ook voor uh, Otto en Edith Frank... Uh, reden om uh, te zeggen, wij willen naar een, uh, uh, ja, wij gaan verhuizen of we gaan emigreren. Ja. Naar Nederland? Naar Nederland, En dan, ja. is, dan is Margot? Ja, die is uh, 1933, ze is uit 26, dus dan is ze uh, uh, net zeven... Ja. Maar jij, jij besluit iets over haar te gaan, gaan maken. Ja. Net zoals je dat ooit over mevrouw Kopiers ja. hebt gedaan. Ja. Uh, ja. He, omdat je dacht, ja. okay, die, die, raakt, die raakt verlamd. Wat is dit voor verhaal? Ja. En, en bij Margoos uh, begint dat eigenlijk op eenzelfde, uh, misschien wel vage manier. Maar toch, ik... Um, ik was een keer in het achterhuis. En ik verbaasde mij daarover. Of ik, ik miste eigenlijk informatie over Margot. En ging toen zelf kijken of ik informatie kon vinden. Toen vond ik op dag één... Maar wacht even, het achterhuis. De ja. mensen die nu luisteren... Er zijn er ongetwijfeld ja. heel veel in het achterhuis uh, geweest. Ja. En heel veel ook, uh, ook niet. Ik ben er één keer okay. ben met mijn dochter ja. geweest, herinner ik, herinner ik me nu. Je zegt... Ik zag, daar, ik zag daar heel weinig over, maar, gewoon. maar wat bedoel je daarmee? Wat had je dan, wat had je dan verwacht? Uh... Of wat zag je niet? Wat zag ik niet? Uh, wat ik, ik, ik, ja, ik miste meer uh, achtergrond over haar. En, en misschien dat dat ook niet terecht is. Want de achtergrond die je uh, zelf meebrengt omdat je het dagboek hebt gelezen... van Anne. neem je mee op het moment dat je daar bezoekt bent... Maar ik was benieuwd naar wie Margotum was, wat voor meisje dat was... en uh, wat zij leuk vond, wie haar vriendinnen waren. Allemaal dat soort uh, dingen. En dat vond ik daar niet. Dat zag ik niet. Um, dus besloot ik om zelf eens uh, onderzoek te gaan doen. En uh, het eerste wat mij opviel was dat haar geboortedatum... op verschillende plekken, verkeerd of... Onvolledig stond. Of verkeerd of onvolledig. In ieder geval vond ik drie verschillende geboortedata. Waar, heb je, waar ging je op zoek? Um, ik heb bijvoorbeeld in het nationaal archief gekeken. Daar heb je het boek van vermiste personen. Die, die dat vlak na de oorlog werd dat uh, met de hand ingeschreven. Wist je toen al dat je een boek ging maken of niet? Nee. Nee, gewoon je, nee. dit is, dit vind ik wel leuk om te horen. Want ja. je dacht gewoon oké, okay, wat nee En er nee. is niks aan het meisje nee, gaat kijken. Nationaal archief. Nee. Maar ja, nog meer? Nationaal archief. Uh, nou ja, natuurlijk ook op internet. En dan op de uh, site van Yad Vashem. Daar staan, alle, vorm, staan veel formulieren van slachtoffers. Wat is dat voor site? Dat is een site van, um, uh, van een Joodse organisatie in Israël. Waar uh, meen ik die, dat zij zich ten dienst stellen ook om de slachtoffers uh, ja, um, hoe zeg je dat? Ja, te herinneren. <laughs> Misschien op een bepaalde manier uh, uh, te eren. En daar zag ik haar geboortedatum onvolledig. En toen dacht ik, goh, dan pak ik eens een biografie van Anna erbij. En daar stond haar uh, geboortedatum verkeerd ook. Dus nou ja, het, het bracht mij niet dichter bij Margot, laat ik het zo uh, zeggen. En, en daar, dan begint er iets aan bij mij blijkbaar te knagen. Dan denk ik, hoe kan dit? En waarom is dit? En uh, dan wil ik het wel weten. Misschien waarom het fout staat, maar ook wilde ik wel meer weten over Margot. Uh -huh. Dus dan begint de zoektocht naar Margot. En uh, daarvoor mocht ik uh, onderzoek doen in de Anne Frank archieven. In, uh, in, uh, wat naast het uh, Anne Frank huis. Dat heb je Is... aangevraagd? Vervolgens. Ja, heb ik aangevraagd. Maar ja. hoe heb je dat gedaan? Je hebt gezegd, luister, ik wil nu ja. meer over Margot weten. Ja. En uh, ja. mag ik gewoon naar jullie ja. archieven in? Ja. Had je toen al het idee van een boek, een roman of wat dan ook? Nee, ook nog niks. Nou, Toen dacht ik wel, ik, ik ga, er misschien, over, ik ga er misschien over haar schrijven. Dat was toen wel al dat ik dacht, nou, misschien kan ik stof vinden om over haar te schrijven. Dat had ik wel. Uh, maar ik had geen concrete gedachten, nog steeds niet. Nee. Uh, ik, ik neem heel veel tijd voor mijn research... En... Pas als ik uh, klaar ben met de research ga ik schrijven. En waarom vind je dat zo belangrijk, die research? Want nogmaals, je boek is, is voor een deel is een roman. Je probeert, ja. En, en daar ja. zullen we het straks over hebben, wat je doet ja. ook. Hè? Je probeert een ja. periode uit het leven van Margot Frank tevoorschijn te toveren. En daar ben je wonderwel in geslaagd trouwens. Maar wat je ook doet aan het einde van het boek... is nou, nog eens even de, een soort biografische verantwoording geven. Hè? Daar, daar ja. staan veel feiten in, mensen ja. die je hebt, hebt gesproken. Waarom is dat zo belangrijk voor je? Waarom is dat? Um, omdat ik het geloofwaardig wil maken. Um, mm. En zo authentiek mogelijk. En dan ik, heb ik mezelf ook afgevraagd. Doe ik dat voor de lezer of doe ik dat voor mijzelf? Maar ik geloof dat ik het ook echt voor mijzelf doe. Uh -huh. Ik heb het nodig om bij wijze van spreken alles te weten. Dat kan niet, maar uh, bij wijze van spreken uh, zoveel mogelijk te weten... En dat dan af te sluiten en van daaruit te starten met schrijven. Als je zo die archieven ingaat. Ja. Nogmaals, ze komt voor natuurlijk in de dagboeken van, ja. van, van, van haar zus. Ja. Maar ook weer niet zo dominant. Zij nee. is ook een zijfiguur. Nee. Zij ook ook, ook, zij zij het is een, het is ja. een dagboek van ja. Anne. Ja. Dus haar alledaagsheid ja. van die tijd is ook ja. helemaal verdwenen in het dagboek. Ja. Zoals haar alledaagsheid ja. ook weer helemaal in die geschiedenis is verdwenen... die we zo prominent kennen. Ja, klopt. Ja. Wat ja. ontdek jij in die archieven bijvoorbeeld? Want je zit daar te, je zit daar te lezen. Je nou, wat, wat ontdek ik dan... Hier in Amsterdam zit ik in het uh, Stadsarchief, heet het. Uh, aan de Vijsselgracht. En uh, daar, daar uh, vraag ik een map op. En die gaat dan over het proces waarin... Joodse kinderen van scholen en van clubs worden verwijderd. En dan ga ik door die hele map heen, dan lees ik de brieven van scholen... dan lees ik uh, nou, heel veel ambtelijke dingen. En opeens kom ik een briefje tegen waarin een um, secretaris van een sportclub... de Roeivereniging onder de Berlagebrug, uh, vraagt... Die aan heet de... ook zo, de, ja. de Roeivereniging onder nou, de Berlagebrug. Nee, zo noem ik het. Het heet de Vereniging yep. tot Bevordering van Watersport onder Jongeren. Vereniging nee, nee. tot bevordering van watersport onder jongeren. Dat is een hele lange naam. Ja, het zal veel kampioenen voortgebracht hebben. Dat is een watersportvereniging. Daar vind ja. je een briefje van. Ja, daar vind ik een briefje van. En die uh, man die vraagt vertwijfeld af of nou Joodse kinderen en leerlingen nog wel bij die roeivereniging mogen roeien. En dan hebben we het over wanneer? Dan hebben we het over september 1941. Ja. Uh, zeg maar tien dagen, negen dagen nadat op 15 september is afgekondigd... dat uh, Joodse mensen niet meer in publieke gelegenheden mogen komen. Uh, musea, parken, sportverenigingen, scholen. Maar deze man twijfelt duidelijk nog. Hij begrijpt niet goed of die regel nou voor hem geldt. En stuurt met spoed een briefje... Naar wacht even, de... dit is op zich al wel interessant, want je ja. zit zo'n briefje te lezen. Ja. Wat mochten Joodse mensen op dat moment allemaal al niet... Zij mochten niet meer naar een park. Zij mochten niet meer naar een museum. Zij mochten niet meer uh, bij niet-Joodse mensen op bezoek. Uh, zij mochten niet meer naar. Nou ja, eigenlijk alle openbare gelegenheden. mochten zij niet Maar je mocht ook niet meer bij niet-Joodse mensen op, nee. uh, op bezoek. En die mochten wel bij jou op bezoek. Die mochten wel bij jou komen, maar niet, ja. jij niet bij hen. Hoe, nee. hoe moest je dat controleren? Dan werd dat gecontroleerd? Nee, dat werd niet gecontroleerd, geloof ik. Althans, heb ik begrepen van. De vriendinnen van Margot, die ik gesproken heb. Maar ze waren daar wel bang voor. Ja. Dus ze zich er, iedereen hield zich er over het algemeen wel aan. Wat ik ervan begrijp. Ja. Maar dit briefje, dat is interessant. Ja. Die man die vraagt zich dus niet af van. Hé, hey, ik denk niet. En ik heb hier geen, even geen moreel oordeel nee, over. Hè, nee. Want dan schieten we even. Dat komt later wel. Dan schieten we nu niks mee op. Maar die denkt niet van. Hé, hey, wacht eens even. Wat een belachelijke maatregel. Die vraagt zich af: geldt dat ook voor mijn roeivergening? Dat ja. is wat hij zich afvraagt. Ja, dat is wat hij zich afvraagt. En stuurt dit briefje, en, uh, dat vind ik ook een mooi woord... dit kattenbelletje eigenlijk, heel kort... naar uh, de wethouder van Sport. En de wethouder van Sport, dat briefje zat er gelukkig achter... die uh, antwoordt met spoed, want het staat in uh, rode letters en stempel spoed... Uh, dat het absoluut ook voor die roeivereniging geldt. En dat dus met onmiddellijke ingang enzovoort... deze kinderen niet meer welkom zijn. Het gek is dat... Ik, toen ik het las, me nog niet realiseerde zo direct. En dat klinkt gek, maar toch, ik las het in een heel vroeg stadium... dat het zo concreet op Margot uh, sloeg. Dat dit haar rechtstreeks geraakt had. Maar ik had ze wel gekopieerd. En zo ben ik dus eigenlijk heel uh, tastend bijna bezig in die archieven. Ik ja. zoek de dingen op waarvan ik denk dat ze raakvlak hebben. Ik kopieer eruit, ik schrijf eruit over. En... Um, Pas als ik dat proces heb afgerond, dan gaat het allemaal op zijn plaats vallen. Waar het om gaat. En dat, die vraag ga ik stellen niet nadat ik gezegd heb dat dit brandsbedboeken is op Radio 1 en dat ik met Sophie Zijlstra spreek over haar roman Margot. Ondertitel Margot Frank en de beslissende herfst van 1941. is een roman, maar het tweede deel is een biografische verantwoording van die roman. Omdat het tenslotte over de zus van Anne Frank gaat. De oudere zus die in het dagboek ook voorkomt. Maar over wie we niet zoveel weten, Margot Frank. Die dus in de jaren 30, ja. 33, met haar ouders, Otto Frank, haar moeder, haar zusje. Ze komen hier naartoe naar Amsterdam. Want in Frankfurt is al heel veel verboden voor, uh, voor Joodse mensen. En langzamerhand sluit het net zich hier ook. Ja. Er mag steeds minder. Wat jij net zegt, parken verboden ja. voor Joodse mensen. Ja. Je mag niet meer op bezoek ja. bij niet-Joodse ja. uh, ja. ja. zeg maar vrienden. Zij wel bij jou, ja. maar jij niet bij hen. Niet Iedereen houdt zich er ook heel keurig aan roeivereniging mag ze niet meer naartoe. Was dat, toen je dat allemaal had verzameld... al dat materiaal, voor jou ook het moment waarop je dacht... Ik ga, die, ik ga die zomer van haar van 1941... want daar zitten we nu... waarin ze niet meer naar haar roeivereniging mag... waarin het net zich definitief gesloten heeft... dat ga ik proberen te reconstrueren. Ja, ja dat, dat was voor mij het, mom het moment waarop, het, waarop ik begreep... dat het daar kantelde. Daar, uh, ik heb wel eens gezegd... De lijnen in het leven van Margot gingen heel lang omhoog. En op een gegeven moment gingen ze naar beneden. Maar wat bedoel je heel lang omhoog? Uh, dat het haar goed leek te gaan. Ze was heel slim, ze ging goed op school. Ze had veel vriendinnen. Ze integreerde goed in Amsterdam. Ze had een sociaal hè, rijk uh, leven. Ondanks het feit dat, er, dat ja. natuurlijk ze natuurlijk wisten waar ze vandaan ja. kwamen... en waar ja. ze voor op de vlucht ja. waren. ja. Ja. Maar wat was bijvoorbeeld vanuit haar perspectief het idee van die, van van, van die naties die aan het oprukken waren in Nederland? Ja, daar schrijft, ze schrijft veel, want het is een schrijvende familie. Dus ze schrijft op een gegeven moment aan haar penvriendin uh, in Amerika ook. We zijn maar een klein landje. Dat en, heb je ook allemaal ja. gelezen en gevonden, ja. Nou, er was al wel heel veel bekend, hoor. Ja, maar nooit zo in, nee, in, de, in, in nee, een, een verband gebracht, nee, dat is wat ik bedoel. Zo, nee, dat klopt, nee. Ik heb er op een of andere manier eh, vanuit een ander perspectief naar gekeken. En dus Margot was zich wel bewust eh, van wat er zich afspeelde in de wereld. Of eh, in het land eh, dat grenste aan Nederland. Maar leek toch in staat om een leven op te bouwen in Amsterdam. Totdat dat niet meer gaat. Totdat ze dat niet meer kan volhouden. En dat is het moment waarop ze te horen krijgt... je mag niet meer dat is nee. ook een, je, naar je roeivereniging. Ja. En dat is ook een uitje van de roeivereniging. Naar ja. ja. ja. Kikkereiland. Ja, naar Kikkereiland. Waar, ja. waar is Kikkereiland? Ik heb geen idee, Wim. Ik heb het uh, niet kunnen vinden. En, uh, maar zo heet het wel. Zo heette het wel, want ik heb een zwart-wit foto gezien... waarop stond uh, uh, tocht naar Kikkereiland. Dus er was een eilandje hier in de buurt van Amsterdam... waar kennelijk de roeivereniging... Uh, tochtjes naartoe maken. Zeg. En dan moet je me even vertellen, want daar gaat die roman van jou over. En ja. dat is zo mooi, want het is gewoon, een, gewoon heel alledaags, Zoals kinderen ja. nu ook hè, met schoolvakantie ja. gaan of een reisje maken. Ja. En wij kijken natuurlijk de hele tijd naar die geschiedenis... vanuit het perspectief of het, hè, van, van hoe het afliep. Namelijk heel erg ja. tragisch, zoals we weten. Ja. Ze zijn in Bergen-Belzen, beide overleden, ja. Anne en Margot. En daardoor zien wij... Niet meer, blikken we ook niet meer terug op, op die alledaagsheid van 1941... en zo'n meisje dat gewoon naar Kikkereiland toe nee. wil. Maar heb je daar teksten van haar over gevonden ook, gelezen? Uh, nee. nee dat, dat, dat heb je moeten reconstrueren? Heb ik moeten uh, reconstrueren met de kracht van mijn verbeelding. Maar ook... Met de gesprekken die je gevoerd de hebt? De gesprekken die ik gevoerd heb met de vriendinnen van Margot. Ja. Vertel eens over die gesprekken, met die vriendinnen. Hoeveel van die vriendinnen van haar heb je opgespoord en, uh, en gesproken uiteindelijk? Nou, een, een, een, ik heb een, een aantal vriendinnen opgespoord. En een, een, van een aantal vriendinnen krijg ik de adresgegevens van het Anne Frankhuis. En ik heb de dames, die dus allemaal ver in de tachtig zijn... Uh, mogen bezoeken en daar uh, ze vragen gesteld. En wat zo ontzettend. Uh, wat ik zo bijzonder vond. en dat God voor ze allemaal. dat ze het ontzettend uh, fijn vonden om over Margot te praten. en uh, dat er een boek over haar kwam. Dat vonden ze allemaal buitengewoon. een uh, uh, goed idee. Dus zij namen echt uh, ruim de tijd voor mij. En het viel mij op dat. Deze dames die, uh, staan nog volop in het leven, heel zelfstandig. En zij konden mij toch allemaal met een verschillende invalshoek uh, over Margot vertellen. Zo was er één dame die mij vertelde dat... Uh, Waar woonde die? Die woonde in Bennekom. En, en die is inmiddels ook gewoon in de kreken het Ja, even. 87, sorry. Ja. 87. Ja. Ja. En die was bevriend geweest met Margot wanneer? Gewoon ja, hier in de in middelbare school. Toen ze naar het uh, gemeentelijk lyceum voor meisjes gingen. Toen waren ze hier uh, bevriend. Dus dat is de periode, zeg maar, um, 38 gingen ze daar naartoe. Dus 38, uh, 42, zeg maar. En zij belde Margot altijd op voor haar huiswerk. Want uh, Margot hield dat keurig bij en deze mevrouw niet zo goed. Dus zij mocht dan altijd Margot bellen en haar vragen wat het huiswerk was. En zij zei dat zij ook wat op elkaar leken. Dus als er dan declamatie was, dat, dat had je destijds op school... Um, het voorlezen van teksten. En ze hadden twee van iets nodig. Twee engelen of twee poortwachters of iets. Dan was het altijd uh, mevrouw van der Wilk en uh, Margot Frank... die dat samen deden. Dus dat vertelde ze mij over Margot. Ze gaf mij een hele mooie uh, foto van de eindexamenklas... Dat is ook zo gek, hè? dat het dagelijks leven in een oorlog toch doorgaat. De klas van Margot heeft in 1944 het eindexamendiploma gehaald. En dat is feestelijk gevierd. En daarvan liet ze mij de foto zien. En die mocht ik van haar hebben, heel aardig. Um, en er was nog een andere mevrouw hier in Amsterdam-Noord. En zij uh, heeft later lesgegeven op het Meisjeslyceum. En... Zij heeft de tijd meegemaakt dat het Meisjeslyceum een gemengd lyceum werd. Maar het was heel opvallend dat zij zei dat zij niet wist dat Margot Joods was... en uit Duitsland kwam. Dat wist zij niet. Wacht even, wacht even. Die vrouw die, uh, ja. die was ook zeg maar ergens eind tachtig? Ja, ja, ja. Die was bevriend met haar? Ja. Nou ja, ze, ja bevriend. Uh, ze, gingen, ze zaten in dezelfde klas. Ze waren bevriend, ja. Wat voor vragen stelde je haar dan? Ik stelde vragen, ik had een heel, heel een, een lijst gemaakt... en dan uh, vroeg ik uh, hoe zij zich uh, Margot herinnerde... en inderdaad wat ze van Margot wist. Uh, ja, maar in dit geval ben ik heel geïnteresseerd. Want Margot, de zus van Anne Frank, ja. Joods meisje. Ja. Nou, Anne Frank het dagboek. En deze mevrouw die zegt tegen jou... en dat nog eens, want ja. ik dacht dat ik het niet goed verstond. Ja, nee, je hebt het goed verstaan. Zij wist niet dat Margot Joods was. Dat wist ze niet, zei ze tegen mij. Uh -huh. Um... En wat zeg jij dan op zo'n moment? Dat zeg je maar, even, ho hoezo niet? Ik nee, bedoel niet ja. beschuldigend of zo, maar, dit... nee. maar waarom wist ze dat niet? Dat heb ik haar gevraagd, maar dat, uh, dat ze zei, dat uh, dat wist ik niet. En misschien trok ze het zelfs veel breder in mijn herinnering. Dat ze zei, dat, dat, dat, dat wisten wij niet of zo. Uh, ze, ze, uh, ze wist dat niet. En ik heb me wel afgevraagd of dat... Uh, hoe dat zat. Maar zij kon me daar niet meer over vertellen. Nee. Ik heb het wel opgeschreven. Ja, heel merkwaardig. Maar, maar heb je meer van dat, soort, van dat soort verhalen gehoord op die manier? Zeg maar dat mensen die haar gekend hadden... zich helemaal niet op dat moment realiseerden... in wat voor positie zij verkeerde bijvoorbeeld. Of hoe gevaarlijk dat was, of wat dan ook. En dat ze opeens weg was... Nee, wel dat ze opeens weg was. Dat, dat wel, want een andere mevrouw die ik sprak... In, uh, uh, ze woont aan de Akerdijk, hele aardige mevrouw. Wat is de Akerdijk? Ja, Ik zit even te denken aan de plaatsnaam, uh, ten noorden van Amsterdam. Ergens in Noord-Holland? Ja. En um, goed. Zij vertelde mij, en dat verhaal heeft mij toen uh, echt ook aangegrepen... dat ze op een gegeven moment met de klas uh, buiten kwamen... in het jaar nadat Margot van school gestuurd is. Hè? Want in... Uh, juli 1941, dus vlak voordat Margot niet meer mag groeien, krijgt ze ook te horen dat ze van school moet. Wacht even, we moeten even okay. hier. Ze gaat van school ja. en dan moet jij dadelijk terug okay, naar Akendijk. Maar niet ja. nadat we naar de verkeersinformatie hebben geluisterd. Er staat viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... tussen het knopende De Hoek en de Schipholtunnel Twee kilometer door een kapotte vrachtwagen. De twee rijstroken zijn er dicht. En bij Amsterdam, op de A10 West richting Zaanstad... voor de Koentunnel, drie kilometer door een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht. En dat was de AWB En dit is Radio 1 Brands met boeken... waarin ik praat met Sophie Zeilstra over haar roman Margot... over het... Leven zou ik bijna willen zeggen van Margot Frank, waar het niet dat het vooral gaat over één jaar uit het leven van Margot Frank. Margot Frank en de beslissende herst van 1941. De zus van Anne die we allemaal kennen door de dagboeken, maar wat weten we van Margot? Sophie Seelstra, je vertelt net het, dat je al die mensen bezoekt. Al die mensen, oude vriendinnen van haar, die mevrouw ja. die bevriend was met haar. Zegt, ja, ik wist eigenlijk helemaal niet eens dat ze, dat ze, dat ze, dat ze Joods was. Nee. Op een gegeven moment is ze van die school af. School doet wel eindelijk samen. Zij staat natuurlijk niet meer op die, op die foto. Het gekke is, als je dat zo vertelt, dan klinkt het allemaal bijna beschuldigend. Heel alsof ik al die mensen aan het beschuldigen ben. Maar zo, zo, zo bedoel ik het natuurlijk nee. helemaal niet. Nee. Zo. So, zo, zo was de realiteit. Zo gaat, die, zo, gaat ja. die, zo gaat die geschiedenis. Je vertelt over die mevrouw in Noord-Holland die je spreekt aan de ja. Aakendijk. Nou, zij vertelde dat in het jaar nadat uh, Margot niet meer op school zat kwam zij een keer met haar klasgenoten de school uit. Het is een heel mooie school. Die, is, die staat er nog aan de Reinier-Vinkeleskade met een schitterende ingang. Maar de meisjes mochten alleen door de achteringang naar binnen. Dus zij komen buiten uh, aan de achterkant. En daar stond Margot onder, uh, onder het afdak van de fietsenstalling. En die stond op ze te wachten. En daar hebben ze even met elkaar gepraat. Ik stel me voor dat dat uh, ongemakkelijk is geweest... Zij vertelde me ook dat het regende, een beetje armoeig. Um, ze hebben daar even met Margot gepraat. En uh, Margot is nog een keer later ook teruggekomen. En daarna heeft ze Margot nooit meer gezien. Um, dus Margot miste het lyceum wel. En kwam daar dus nog één of twee keer terug... in de hoop um, haar vriendinnen nog te spreken. En... Um, um, nou, maar ja, ze mocht daar dus niet meer, naartoe. Ze ze mochten er gaan, niet meer naartoe. Ze stond gewoon nee. te wachten tot... Ja, stond... En dat was dus ook voordat ze dat, ze, dat, ze, dat ze onder, Precies, onderdok. voordat ze onderdoken. Wa wanneer doken ze precies onder? Ze doken onder in juli 1942. Dus Margot is één jaar naar het Joods Lyceum geweest. Eén ja. schooljaar naar het Joods Lyceum. Dat was van wanneer tot wanneer? Dan heb je het over 1 oktober 1941 tot en met juli 1942. Zat ze op het Joods Lyceum. Ja. En daar moest ze op een gegeven moment vanaf ook... Um, wat ja. je zegt, nou, ze zijn af en toe nog teruggekomen, ja. voordat ze onderdookt. Dus. Ja, ja. Nee, vanuit het Joods Lyceum gingen ze op bezoek bij het Meisjes Lyceum. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, ja. Precies. Ja. En daarna verdwenen. Ja. Op dit moment, hè, want ja. je hebt al die vrouwen gesproken... heb je die, heb je die roman natuurlijk in je hoofd zitten. Denk ja, je, dit moet klopt. hem worden, over die tijd. Ja. En over wat het voor dat meisje betekent moet hebben... om, om zeg maar, nou ja, nergens meer naartoe te mogen. Nee. En... en niet meer het leven te kunnen leiden. Wat sowieso moeilijk was tijdens die oorlog natuurlijk. Maar voor haar dubbel zo moeilijk. Ja. Omdat ze al die, al die verboden ook nog eens had. Dat het alledaagse bestaan voor haar dan nog, nog, nog inhield. Maar je hebt nog meer mensen gesproken waarschijnlijk. En bezocht en geïnterviewd. En... Ja, um, er leeft nog een neef van Margot uh, in Basel. En daar ben ik uh, op bezoek geweest. En die heeft mij ontzettend hartelijk ontvangen. Maar kende vrouw. die, wat wist die van haar? Hij kende haar wel, want de, ze zagen elkaar wel met enige regelmaat... totdat het reizen onmogelijk werd. En omdat ze zo'n nauwe familieband hadden... hebben ze elkaar geloof ik nog gezien toen oma... maar nu moet ik het gokken, in ieder geval 80... of in ieder geval toen hun oma jarig was... hebben ze elkaar nog in Zwitserland gezien. Dus er is nog um, gereisd. De familie kon in begin jaren 30 nog reizen naar de familie in Zwitserland... Wat waren voor jou nou eigenlijk, hè? denkend aan deze roman die je wilde maken. De, de, de, de meest essentiële dingen waar je het over wilde hebben in haar geval? Want je hebt er ontzettend. Dat heb je, ja. Daar heb ik je niet, niet, niet zomaar ook zoveel vragen over gesteld. Nee. Je hebt er ontzettend veel ja. werk voor gedaan. Ja. Uh, wat voor mij de essentie was: uh, dat, um, dat het leven dat Margot had opgebouwd. in zo'n korte tijd afbrokkelde. En uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Onherroepelijk, hè? onomkeerbaar eigenlijk. Dat was voor mij uh, de essentie, maar toch ook wel de karaktereigenschappen, dat zij sportief was. Dat had ik helemaal niet verwacht toen ik naar haar ging zoeken. En dat zij sociaal was en in bepaald opzicht ook wel... Leidend, want ze, er is een hele leuke tennisfoto. Ze tenniste hier bij de Zuidelijke Wandelweg. In Amsterdam. In ja. Amsterdam. Want uh, uh, dat kwam je ook tegen. Klasseverschil. De rijke meisjes tenniste bij Festina. En uh, een ander groepje huurde een tennisbaan bij uh, de Zuidelijke Wandelweg. En daar staat Margot met een schitterende roze zonnebril op die foto. Het is een zwart-wit foto. Maar al haar vriendinnen hebben mij verteld over die mooie roze zonnebril van Margot. Dus dat Margot ook een meisje was met eh, veel leuke en sociale kanten, en sportieve kanten. En dat er dus zoveel aan haar te beleven was eigenlijk. En als je dan nu even gaat kijken vanuit het standpunt zeg maar, van de mensen bijvoorbeeld van die vereniging. Dat heb je voor een deel allemaal moeten verzinnen natuurlijk. Maar je hebt ja. ongetwijfeld ook mensen daar of dingen over gevonden of over kunnen, kunnen, kunnen spreken. Zo'n vereniging die moet besluiten. Oké, okay, nu is het afgelopen. Hè? Joodse mensen mogen krijgen geen toegang meer. Je, je schrijft daar ook over, hè? Hoe ja. vanzelfsprekend dat eigenlijk allemaal, allemaal ja. gaat. Ja. ja, dat is... Um het is gek dat er veel, in veel archieven... is er toch wel ook wel veel uit die periode verdwenen. Ik weet niet waarom dat zo is, maar ik weet wel dat het zo is. Is dat zo? Dat je ja. bedoelt, er zijn gewoon bij zo, van zo'n vereniging... zijn gewoon de, de notulen weg of de Ja, de brieven? Of van school ook bijvoorbeeld. Dan, dan heb je de notulen van de lerarenvergadering... en die loopt tot in 1941 door en dan stopt het... en dan pakken ze weer op in 1946 of zo. Dus je, je hebt wel een boel hiaten... Maar uit de gesprekken die ik inderdaad met mensen heb gevoerd... kwam die vanzelfsprekendheid, die jij net noemde, uh, heel erg naar voren. Dat er toch dingen of vanzelfsprekendheid nou ja, een soort acceptatie wel was... van iedere stap die er gemaakt werd. En waarom was dat? Ik kan natuurlijk niet... Hoe uh, komt het? Angst, veel angst hoor. Want een mevrouw zei tegen mij... ja, wij moesten onze kopere leidingen inleveren... Dus dat deden we dan maar. Want je dacht echt dat als we dat niet deden... dat we dan zouden worden opgepakt. Waarom moest je de kopere leiding in? Geen idee. Maar dat was dan ook weer een regel. Dus zij zei, we werden overspoeld met regelingen en met geboden. En we dachten voortdurend... laten we ons er maar aan houden, want anders... Dus wat ik heel veel geproefd heb bij mensen... was een ontzettende angst. Um, en misschien wel een streven om dan het uh, eigen te behouden of zo. Uh -huh. Ja. Je schrijft ook over, over, over Otto Frank, die, die in leven bleef... en hoe die na de oorlog toch ja. ook weer regelmatig... daar heb ik me ook... Nou, vertel jij dat maar. Ja. Daar probeer ik me dan ook een voorstelling van te maken. En dat lukt me niet. Nee, dat is ook uh, onvoorstelbaar. Na de oorlog uh, keert Otto Frank terug. Hij hoort snel, als hij nog onderweg terug is naar Nederland... dat zijn vrouw Edith overleden is in Auschwitz. Hij weet van Margot en Anne heel lang niet hoe het wat er met ze gebeurd is. En pas in juli 1945 hoort hij dat uh, zijn beide dochters overleden zijn... in Bergen-Belsen. En dan blijft hij nog een tijd lang naar kantoor gaan op de Prinsengracht... Uh, waar nu het achterhuis is. En dus ja. ook de plek waar hij heeft ondergedoken gezeten met zijn gezin. En dan werkt hij in een kantoor... En dat kantoor is gelegen onder de vertrekken waar uh, het gezin ondergedoken heeft gezet. En uh, ja, daar schiet inderdaad in ieder geval mijn en kennelijk ook het jouw uh, voorstellingsvermogen tekort om te denken hoe dat voor hem geweest is. Maar ook, hij heeft nog veel contact met oude vriendinnen van ja. uh, van zijn dochters ja. Uh, gehouden. Ja. Iedereen die hem schreef die kon erop rekenen een antwoord terug te krijgen. Meestal een uh, hele mooie uh, getypte brief. En dan wel uh, hand, uh, uh, zijn naam hand ondertekend. En hij sprak ze ook graag met ze af. En hij sprak ook vaak later, toen hij naar Zwitserland verhuisde... sprak hij ze in het uh, krasnapolski. En dan dronken ze wat. Um, het was een ontzettende trouwe, um, trouwe man. Hij was heel trouw tegen de vriendinnen van zijn dochters. Maar, waar spraken ze over? Heb je dat heb je kunnen vragen aan vriendinnen? Die hem, ja, die hem... ja daar zijn, en er zijn ook heel veel interviews met, met deze vrouwen. En ik heb ook interviews gemaakt daarover. Zij, uh, het, het was converseren. Zij, ze, dus koetjes en kalfjes, stel ik mij voor. Het ging zelden over maar en Anne. Ja, maar dat kon natuurlijk ook N helemaal niet meer. Nee. nee, dat kon niet meer. Nee. Wil je een stukje voorlezen? Ja. Hier. Schaduw bestaan. Dat, geeft okay. een, uh, mooi... Dat is uit, uit het romantgedeelte van je boek. Margot heeft een paar lage kleding over elkaar aan. En daar weer overheen een regenjas. Er zit geen gele ster meer op de jas. Ze moet niet opvallen. Ze heeft haar schooltas bij zich... waar ze op het laatste moment nog een paar boeken... en wat kleine dingen in heeft gepropt. Het roeilint van inauguratie en natuurlijk de medaille... Ze had wel meer willen meenemen, maar dat mocht niet. Voor ze de deur uitging, heeft ze haar ouders omhelst. Er is niets gezegd. Wat viel er te zeggen. Ook Miep zegt niets. Ze fietsen het Merwedeplein af, naar de Waalstraat. De regen bedekt de stad met een grauwsluier. Er is niemand die op de vrouwen let. De tas die aan het stuur van Margot hangt, wordt nat. De boeken, het lint en de medaille erin worden nat. Margot en Miep zijn kletsnat. Af en toe passeren ze soldaten. Ze blijven voor zich uitkijken. Het lijkt of ze uren fietsen. Dan zijn ze bij de Westerkerk. Het is zeven uur. De klokken beginnen te spelen. Ze zijn er voordat de magazijnmedewerkers komen. Op de Prinsengracht zetten ze de fietsen naast de ingang van het magazijn. Miep maakt gehaast de deur open. De geur van kruidnagel en kaneel komt hen tegemoet. Vlug, Margot, zegt ze. Margot gehoorzaamt werktuiglijk. Ze beziet het kantoor van haar vader met andere ogen. Nu ze weet dat het de plek is waar zij onderduikt. Ze loopt Miep achterna de trap op. Ze lopen langs de kantoorruimte waar Miep en Beb zitten. Margot denkt aan het programma voor kikkereiland dat ze er getypt heeft. Halverwege de gang is er een deur. Het is een gewone deur, lichtgrijs geverfd. Miep maakt hem open. Margot kent de ruimte die zich erachter bevindt niet. Miep laat haar voorgaan. Direct achter de deur is een trap omhoog waar ze omheen loopt. Als Margot binnen is, doet Miep de deur achter hen beiden dicht. De ruimte is verduisterd. Als haar ogen aan het donker gewend zijn... ziet Margot de omtrek van de spullen die haar vader in de afgelopen maanden verhuisd heeft. Ze herinnert zich de doos met de zaterdagse borden... en de damaste servetten die in de gang stond... Miep doet een lamp aan. Heb je een handdoek, Miep? vraagt Margot. Ik breng je er later vanochtend een. Nu moet ik naar beneden. Ik laat je hier alleen. Je mag niet tevoorschijn komen, begrijp je? Als het lang duurt voor de anderen er zijn... kom ik kijken of het goed gaat. Maak geen lawaai, kind, want de mensen in het kantoor... mogen niet weten dat je hier bent. Ja, zegt Margot. Nee. Miep doet de lamp uit. De deur gaat open. Er valt een streep licht naar binnen en de deur gaat dicht... Margot is alleen. De bijaard van de Westertoren speelt de melodie die haar bekend voorkomt. Regen tikt tegen de ruiten. Water druipt uit haar kleren op de grond. Haar hart bonkt. Ze zet de tas op de grond. Ze strekt haar handen voor zich uit. En begint in de tegengestelde richting van de deur te lopen. Achter me is de trap, denkt ze. De houten vloer kraakt onder haar voeten. Geen lawaai, denkt ze. Ik mag geen lawaai maken. Ze staat stil en dan loopt ze op haar tenen met haar handen voor zich uit. Ze voelt een deurpost. Ze loopt verder. Door op haar tenen te lopen kraakt de vloer niet meer. Ze heeft geen idee waar ze is en probeert zich de ruimte voor de geest te halen. Het heeft geen zin. Als ik weet hoe het eruit ziet, dan weet ik nog niet waar ik ben, denkt ze. Waarom heeft Miep het licht uitgedaan? Moeten we hier zonder licht leven... We zijn toch geen mollen? We zijn toch geen rioolratten? We zijn toch geen wormen? Waarom zonder licht? Ze buigt voorover en tast met haar vingertoppen de grond af. Hier kan ze zitten. Ze buigt haar knieën en laat zich langzaam op de grond zakken. Ze blijft stilzitten. Ze hoort stemmen beneden. De telefoon gaat. Haar kleren zijn nat, ze heeft het koud. Zittend op de vloer begint ze een idee te krijgen... Een idee dat steeds meer vorm krijgt, alsof een stem met haar fluistert. Een idee van wat haar te wachten staat. Stilte, duisternis en kou. Geen beweging, geen lawaai. Geluid van buiten dat binnendringt. Het echte leven. Een afgeleide daarvan, maar in ieder geval... tekens van het echte leven zal ik hier horen. Maar het is niet mijn eigen stem. Mijn eigen beweging of mijn eigen handeling. Het is een afgeleid bestaan... Een schaduw bestaan. Het is een surrogaat van dat waar je recht op hebt als je geboren wordt. We zijn hier mollen, rioolratten en wormen. We zijn onder de voet gelopen en zijn afhankelijk van de mens... met voetstappen, stemmen, woorden en daden. We zullen in de schaduw van het bestaan moeten overleven. In de echo van een hoest zal ik hoesten. In de echo van jouw stem zal ik fluisteren. In het ritme van jouw voetstap zal ik lopen... Maar ik ben het niet zelf. Jij bent het. En niet ik. Ik ben opgehouden te bestaan. Zo. Mooi. Die bijaardieren. dieren. Daar... Mm -hmm. En daarom wilde ik ook dat je dit mm -hmm. voorlas. Want die bedank je ook. Ja. Wat, heb je, wat, wat, wat heeft ja. hij voor jou gedaan? Dit is de Westerkerk. Ja, dat is maar de Westerkerk. Voor... Ja. Ik heb uh, contact gezocht via de Westerkerk. Omdat ik uh, benieuwd was wat ze daar nou hoorden toen ze ondergedoken zaten. En, uh, want ook al wist ik wel dat het boek zou stoppen... op het moment van de onderduik... toch wilde ik wel weten wat, er, wat ze daar gehoord hadden. Ook al gebruik je het niet, wilde ja. je het toch weten. Ja, ik wilde het toch weten. Nou ja, ik gebruik het dus daar. Ja, precies. Net nog net. Het maar was even, val. ja. Even, maar het moest wel kloppen voor mijn gevoel. En toen kreeg ik heel snel een... een uh, een hele hartelijke mail terug van de Beierdier. En die uh, nodigde mij uit om een keer aanwezig te zijn... bij een concert op uh, dinsdagmiddag. Iedere dinsdag van uh, 1 tot 2, als ik het goed heb, uh, speelt hij daar. En, uh, en hielp mij met het uh, formuleren... of in ieder geval hij heeft voor mij opgezocht... wat voor liedjes uh, de, de, de Beierd van de Westerkerk speelde in die tijd. Want was dat ook aangepast vroeg ik me toen opeens af. Nou, ik kreeg niet de indruk van hem. Nee, ik kreeg niet de indruk. Nee. Het waren, hij, hij dacht aan deuntjes uit een bepaalde muziektrommel... en in de categorie van een karretje over de land wegreed. Um, dat soort liedjes. Dat hebben ze gehoord. En waarom is dat zo belangrijk voor je? Om dat dan toch, ho hoewel je het bijna niet gebruikt, toch allemaal te weten? Um... Misschien omdat ik zeker wil weten dat ik denk aan die tijd en niet aan deze tijd. En op het moment dat ik hoor dat daar een karretje over de zandweg gespeeld werd... dan is het voor mij die tijd. Uh -huh. Nu vind ik dat je, dat je uh, iets heel bijzonders hebt gedaan met deze roman... En ik... Ik zou het willen vergelijken met iets... het is geen vraag, dus daarom ben ik even aan het ja. woord om het uit te leggen. Wat Hans Maarten van den Brink ooit deed met Over het Water. Dat is een uh, boek die zich... Uh, dat speelt zich voor de oorlog af. En dat, dat gaat ook over, nou, dat gaat over roeien. Dat is, uh, en die weet ook, die weet ook een, de, de sfeer van, in, in zijn geval, de vooroorlogse jaren te treffen. Wat jij in Margot doet, is dat, is, is dat ook treffen. Okay, maar in 1941 en dan het zo schrijven nog niet in de wetenschap van wat er daarna gebeurt. He? Dat weten wij allemaal. Ja, Namelijk ja. dat zij in Bergen-Belzen zijn, zijn overleden. Ja. Anne en, en, en Margot. Tegelijkertijd vraag ik me wel de hele tijd af... en je bent daar dus in geslaagd, maar het is ook, het is ook bijna natuurlijk niet te doen... Nee. zo'n boek maken, want hoe, hoe doe je dat? Want, nee. hoe, hoe, hoe schrijf je over 1941 een Joods meisje... dat niet naar de roeivereniging mag en nergens meer naartoe mag... Uh, haar vriendinnen nog stiekem een beetje kan zien? Hoe schrijf je dat zo, gesitueerd in die tijd... zonder niet af en toe ook terug te denken aan... Nou ja, maar zo liep het af. Hoe krijg je dat uit je hoofd? Dan moet je heel veel loslaten... En ja, dat... dat snap ik, maar hoe dan? Hoe dan? Um... Ja, dat vind, vind ik. Ik snap je vraag, maar ik vind dat heel lastig om dat te doen. Ja, maar dat zul je toch te... moeten doen. Want, want, ja, oké. Okay. Nee, want kijk, ja. hoe dan? Want ja. we weten hoe het afgelopen ja. is. En toch ben je er op een bepaalde manier... Dat, of ja. misschien verbeeld ik me dat natuurlijk ja. ook toch ingeslaagd... Nee. Om, om haar als een meisje met ja. een schooltaas... met het verlangen naar de Nou, te Ik denk, nee, ik denk dat, ik het, uh, dat ik het wel weet. Ik realiseerde mij dat wij naar Margot en anderen kijken als slachtoffers. En ik heb mij voorgenomen om uh, in het verhaal dat ik wilde maken... ze niet als een slachtoffer te laten zien. Want zij waren natuurlijk heel lang in hun leven... geen slachtoffer. Maar meisjes die naar school gingen... die vriendinnetjes hadden. Dus ik heb heel erg geprobeerd... om vanuit die kant uh, naar ze te kijken en ze te beschrijven. Dus misschien is dat een antwoord op je vraag van... Ja. hoe ben je daarin geslaagd? Ik heb, het, ik heb ze niet als slachtoffers. En bovendien wist ik dat de lezer de bagage had, de lezer weet wat er met ze gebeurt. Dus ik vond het ook niet... Uh, ik vond het overbodig omdat erin, uh, om, het, om het, zeg maar, het verhaal daarmee te bezwaren. Want die bagage neemt de lezer mee terwijl hij het leest. Ja. Ja, maar ik snap nu ook je opmerking opeens. Want ik dacht net, waarom zeg je dat eigenlijk? Wat een onnozele opmerking. Maar ik snap oh. dat <laughs> niet. Ja. Nou ja okay. dat je zei, want ze was, ze was eigenlijk zo, zo, ze was zo goed in, in sport ook. Ik denk, ja, maar waarom zou ze dan nou niet zijn geweest? Maar dat heeft hiermee te maken. Ja, dat heeft hiermee te maken. Dat het, voor, voor ons is zij een slachtoffer van de holocaust. En uh, ik heb geprobeerd te zien wie zij was toen ze heel lang geen slachtoffer was. Uh -huh. ja, is het, zou je ook kunnen zeggen, kijk, hun einde was zo catastrofaal... daar hoeven we verder geen woord meer aan nee. te besteden. Zo catastrofaal, maar dat ze daardoor ook, ja, ja, eh, ook, ook, ook beroofd is... ook nog eens een keer van, van, van, van haar eh, alledaagse leven ja. voordien. Ja. Voor zover dat hè, ja. alledaags ja, zo heette. Maar ja. dat was het een tijd lang dat natuurlijk was het een nog tijd na. lang wel. Ja. Ja, dat, dat natuurlijk speelt dat, uh, speelt dat daarin ook een rol. Dat ze totaal. Uh, uh, want uh, daar heb ik naar gekeken. Want wat, wat heb je als puber, met name dat alledaagse leven, wat je, wat je leeft. En, en dat is haar, uh, dat wordt haar uh, successief afgenomen. En daar wordt ze van beroofd. En dat, dat overkomt haar wel. Natuurlijk. Nu heb je al die mensen allemaal vragen ja. Hoeveel mensen heb je? Heb je, je, hebt, je, hebt, je, hebt je hebt natuurlijk de bestaande literatuur gelezen. Je ja. hebt in de archieven gekeken. Ja. Je vond die brieven ja. over die roeivereniging. Wat je aan het begin vertelde. Je hebt mensen geïnterviewd. Oude vriendinnen. Een neef van haar in Basel opgezocht. Hoe lang ben je met het boek bezig geweest? Uh, bijna vier jaar. Ja. Ja. En ik heb waarvan het, het schrijven uiteindelijk het uh, kortste. Namelijk een periode van? Ik denk een, een jaar, anderhalf jaar. Een jaar, anderhalf jaar. Als je nou, stel je voor dat je, dat, je, dat je haar een paar vragen zou kunnen stellen. Wat zou je haar nou op een bepaald moment hebben willen vragen? Um, wat ik haar heel graag zou hebben willen vragen is... wanneer het moment was, want dat heb ik nu voor haar ingevuld... dat zij zich realiseerde dat het net ze gesloot uh, om hen heen... Um, en wat dat met haar deed, hoe, zij daar, hoe haar reactie daarop geweest is. Uh -huh. Daar ben ik heel benieuwd naar, want dat heb ik me al door afgevraagd voor haar. Maar dat zou ik graag van haar willen hebben horen. Want het is natuurlijk ook zo, dat je, ik zit de hele tijd te denken. Ja. Luister, jullie zijn uit Frankvoort verdreven, ja. naar Amsterdam gekomen. Ja. Hier mag je niet in parken, je mag niet bij vriendinnen op bezoek. Je mag niet meer naar school. Nee. Hoe kun je dan nog zo denken dat je wel naar je roeivereniging mag... en naar ja. je kikkereiland? Ja, precies. Maar dat is geen goede, dat is geen goede vraag, hè, denk ik. Nee, ik denk niet. Weer. Nee, want um, um, dat is het mooie van, uh, van uh, mensen, en ik denk zeker jonge mensen... dat er altijd hoop is. Er is altijd hoop en de verwachting dat er iets is wat lukt. Uh, tegen beter weten in misschien wel. Zoals we dan ook weer weten inderdaad, uit de dagboeken van haar zus natuurlijk, ja. van Anne. Ja. ja, want dat is natuurlijk ook onder erbarmelijke omstandigheden geschreven. En het is toch vol hoop en verwachting. En zelfs Margot zich nog op die idee, uh, he, want dat horen ze in het achterhuis. Ik hoop dat ik in uh, oktober weer naar school kan. Of misschien kunnen we in oktober wel weer naar school. Dus er is altijd hoop. Ja, dat is wat Anne dan uh, ja, uh, genoteerd op, ja. opgeschreven ja. heeft. Ja. ja. Ja, tel. De jaargang van haar, zeg maar, in 1944 op de foto was gezet. Zonder, ja. zonder, zonder haar erbij. Zonder haar erbij. Heb ja. je dat een van die vrouwen nog, vriendinnen nog, gevraagd? Van God, hebben jullie wel eens afgevraagd hier had... En dan niet als beschuldiging van ja. God, hier had maar gauw kunnen staan. Maar Margot staat er niet meer bij. ja. Zij, zij antwoordde, dat heb ik gevraagd. Want dat, dat hield mij ook bezig. Omdat het zo'n feestelijke foto is. Ja. En daar toch uh, mensen op ontbreken. Um, uh, zij hadden allemaal het idee heel lang dat Margot in het buitenland zat. Uh, uh, dus zij hadden op, in ieder geval op het moment dat de foto genomen was, niet het idee dat ze ondergedoken zat. En hoe ze dat later hebben ingevuld, daar uh, hebben ze. Ja, dat heeft ieder weer op een eigen manier gedaan. Maar ze, ze wilde er niet al te veel over kwijt. Dat, dat blijft toch uh, ja, bedekt wel. Ja. Ik wil je bedanken voor dit uh, gesprek, Sophie Zijlstra. En ik sprak met Sophie Zijlstra over haar roman Mago. Uitgegeven door uitgeverij Querido. Mago, Frank en de beslissende herfst van 1941. Het eerste deel is dus een roman, en het tweede deel is een. Ja, hoe zal ik het noemen? Biografische verantwoordingen. Ja. Een nawoord. Ja, met, een nawoord. Met ook daarin alle namen van mensen die, die ze gesproken heeft. En een, een verslag van haar research. Dit was Brands met boeken op Radio 1. Volgende week ze zijn we er niet. Dan is Mandjaren hier weer. Een week daarna zijn we er wel weer. En dan interview ik hier Arendt-Jan Heerma van Vos. Die een boek heeft geschreven, Doki. Uitgegeven door de uitgeverij van Noorschot. Dadelijk na achter twee dingen, goes America. In New York praat Alice de Bruin met de Nederlandse Amerikaan Diederik Lohman. Hij werkt voor Human Rights Watch in New York. En in Hilversum praat maar geen met de Amerikaanse Nederlander Brian Farley. Succesvolle honkbalcoach die de Nederlandse honkbalploeg vorig jaar naar het wereldkampioenschap leidde. Dat na achter op Radio 1. 6 november, verkiezingen in de Verenigde Staten. Zondagavond in Bureau Buitenland. Politieke songs en protestzangers. Rijkoede schreeuwt het werkelijk uit. Get your stinking hands over my bill of rights. Berichten van de twee fronten. I believe this is the best president this country's had in my lifetime. Obama out and somebody better in. And Romney feels that bill. He is better than Obama by a long shot. En dan nog de zwevende kiezer. You know, it's a choice of voting for a Mormon or a Muslim. And I don't really want to vote for either one. Amerika naar de stembus. Zondagavond in bureau Buitenland, tussen 7 en 8. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.